Vakantiereis door Ivor Wilson. Totaling, Paul 12.000. Bedankt. Eh, ik dacht al dat ik u zou missen. Dat scheelt ook niet veel, signore. Heb u een reis, je een reisbiljet? Eh? Oh, absoluut, ja. Het was me meer tijd dan ik had verwacht om dus de stad door te komen. De raarste dingen worden ook zoveel goed beschroomd. Nee, nee, signore. En uw bagage? Huh? Oh, nog alleen deze koffer. Ga binnen, signore. U vindt wel een Ja, eh, Natuurlijk. Zo jullie, We komen de lamp. Hebt u er bezwaar tegen als ik hier kom zitten? Natuurlijk niet. Nou ja, nou, was dat het nippertje? Ze ja. laten het bed uit. Oh, nee, nee helemaal niet. Maar het ja, stomme reisbureau zeiden ze dat de bus zou vertrekken van Nicole Victoria. Gisteren hebben ze dat veranderd in Hotel Aiza. Ja, nou, hadden ze we hem ook wel eens kunnen vertellen. Hè? U mag van geluk spreken dat u nog een plaats hebt gekregen. Dit is eigenlijk een groepsreis. Wij hebben allemaal vanuit Londen gekregen. Ja, ja, dat zeiden ze het Londen Sorrento. En terug. Maar eentje van ons moest vanuit Rome naar vliegen. <laughs> Daar heb ik nog geluk mee. Oh, tussen het de haakjes, ja, ik heet Michael Craig, architect met ziekteverlof. Ik heb hier al die schitterende ruïnes gebotergeseerd voor een boek. Oh, ik ben die Elizabeth Dowdy. <laughs> Lerares? <laughs> ja. En laat me eens raden. Uh, Geen <laughs> Nee, niet natuurlijk. U niet? Ja, ja, ja, geweldig. Dat zal de Della Laurasca zijn. Oh, kijk eens aan. Weet u dat ja. zo? Daar moet ik een gezichtje van nemen. Vivian, geef me een fotocostel eens even aan. Jawel, Miss Temple. Dit is Miss Temple, Mr. Craig. Ja, ik... Echt Kijk om er weer een nieuw gezin bij te hebben, Mr. Craig. Ja, nee, niet dat ik de andere beu ben hoor, want we hebben een heerlijke reis gehad. Ja? Tot nu toe is er nou nog geen onvertover woord gevallen. Miss Semple is onze onofficiële moeder, gids en groepsfotograaf. Oh, oh, oh, oh. Een beetje onverbreven, Mr. Gray. Maar ik ben graag in gezelschap. Hoe heb je dat toestel nou nog niet, Vivian? Over een paar minuten is die berg weer verdwenen. Ik ben aan het zoeken. We komen er nog genoeg voor, Miss Semple. Frui wil de hele weg naar Genève en nog een paar hele grote knapen ook. En Miss Semple zal ze allemaal twintig keer fotograferen... om er zeker van te zijn dat ze niets gemist heeft. Nou, niet allemaal, Elizabeth. leiden Vivian! Oh, jeetje. Mijn fototoestel toepast nu toch op. Hier is het. Wat een hommel. Dit is Vivian Jenny. De secretaresse en reisgenoten. Ze maakt er een gewoonte van. op alles te laten vallen. Hallo. Ja, ze heeft gelijk. Ik ben Michael of weer eentje. Met sneeuw erop. Weet u, het zijn allemaal kleurenfoto's voor mijn neef Tom. Op winteravonden zijn we er uren zoet mee met ze te bekijken. Welke nog nieuw? opnieuw? <laughs> een Ik brei ook, hoor. Tenminste, als William erin slaagt om tegelijkertijd mijn bol, mijn breinaalden en mijn breitas te vinden. Wat zou er voorkomen? Ik probeer het echt maar erg goed te zien. Die voorname heer die op het punt staat het raam open te zetten zodat we allemaal de bus uitwaaien, dat is kolonel Daventry. Maakt u het? Maakt kolonel? Het is <laughs> een beetje benauwd worden, Exxon. Ons in Durand is juist lekker warm. Goed hoor, laat ik het wel zeggen. Hou je jas een mooie. Oeh, kijk die sneeuwers. Net of alle rotsen vol liggen met roomijs. Ik oh. ik hoop niet dat ik op uw voedsel, Mr. Nee, nee, niet op de mijne hoor. Het was de mijne, Mr. Oh, weer, Mr. Poel, wat afschuwelijk. Ja. Uh, dit zijn Mr. Poel en mevrouw Lydia, Mr. Gray. Zij vormen ons rustige echtpaar. Hallo, hallo. <laughs> en ik weet zeker dat ze op huwelijksreis zijn. Maar dat wilde ze niet toegeven. U hebt dus helemaal mis. Hoe vaak moet ik dat dan nog zeggen? En ja, jammer, het zou zo romantisch geweest zijn. Eerste liefde bij de blauwe wateren van Sorrento. U bent onverdeterlijk, Miss Sam. Hopelijk is dat wel compliment doet, hè? Oh ja, en de mensen daar op de achterbank... ...dat zijn misdaad met, uh, met zijn briebroek... ...met zijn dochtertje Josie, ...voor wie de hemel ons ontbroedde. Aangenaam u we het hele stuk met ons meisje, hoor. Ja, het hele stukje. Ik heb een aantal foto's genomen voor een boek over Italiaanse balkkunst. Dat ik hoop ja, samen met een vriend voor buiten geeft. Gaat u altijd met dit soort deuren uh, plezier? Altijd. Het oh, oh, oh. ligt niet uit het gebrek. Waarom? Waarschijnlijk vanwege de lente van deze verkoopt auto's. Het is een geen labaai. De vrouw is zo kleurloos als een muis. Ja, Josie, kom niet uit. Hier. En dan? Oh, die gaan wel. We waren het verschil in de lawaai. Het is mijn eigen schuld, trouwens. Ieder jaar ga ik met dit soort reizen mee. En toen is toch geweest en kom ik elk jaar terug om een nieuwe straf te ondergaan. Oh, je hebt er de eeuwig opnieuw. En hoe is dit strafd vergelijking met andere jaren? Een doorsnee gezelschap. De Braybrookse niet te houden. Colonel Deventry sloot zich uit tegenover die slome secundarissen. En nu simpel met allemaal gekregen over de en de grieven. En de poels. Die zijn we niet tevoren. Hij is echt heel aardig. Hij heeft pijnlijk pijn op de hele tijd En hij heeft verbaardigd door de schoonerij. Ze ziet er eigenlijk valt heel goed uit. Oh ze van dun en donker houdtje. Ja. Ik moest niet op de Engels doen. O, oh, nee. nee. Ze gaat me niet op de reis en haar Engels klinkt te voorzichtig. Dat is de kiesje. En... Hoe smaakt de koffie in Geneve? Goed. sloeg je maar niet zo uit. Oh, spijt me, dat was niet Wat Dan je het aan slecht geslapen. Oh, dat ging wel. Ik denk dat ik zo langzaam aan de buis aan moet. Nou, nog maar drie dagen, Lezemberg. En hoe heb jij geslapen? Nou, zo lala. Vivian Jennings liet haar transistor een beetje vroeg schallen in de kamer naast de mijne. Het is nu net het casino. Kolonel Deventer achter de raam. Oh. Mooi zo. Weer eentje voor ik heb vanmorgen al twee films opgebruikt. Ach, het is toch ook zo'n mooie stad, hè? En nu moet ik alvaraan Lydia Koel gaan zoeken. Ja, die, die hebben toch bijna nergens op de foto staan? Daar. Ja. Dag. die Proberen wat op te vrolijken, Mr. Gray. Ja. Ik krijg de runen van het mens. Het duikt overal zomaar ineens op en richt meteen de camera op je. Waar ben jij geprikkeld, voor vanmorgen? Ja, daar heb ik ook alle reden voor. Hoezo? Nou, verklaar je nou eens nader. Ik hou er niet van om begluurd te worden. Oh, oh, oh. Nee, dat nou. Dan hoef ik het mee. Dat gevoel heb ik al sinds Calais. Die missempelde. Dat vladde me dat met de kamer heen en weer. Eerst naar de poort, dan naar de Brooks. Ja, ik heb er nog nooit een nieuwe film in dat toestel zien doen. Maar waarom zou ze jou begluren? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er iemand in mijn kamer heeft rondgesnippeld. In totaal? Ja. Wanneer? Vanmorgen. Voor het ontbijt ben ik een ochtendwandeling gaan maken. En toen ik terugkwam, zag ik dat er in mijn spullen was gerommeld. Ach, misschien het kamermeisje. Nee, die beginnen altijd pas na het ontbijt. Ik heb het nagevraagd. Ach, mis je iets? Nee. Maar ik heb eerder deze reis wel dingen gemist. Kleinigheden, een, een aansteker, een paar souvenirs. Niet gedrukt over te maken. Maar wel irritant. Ja, heb je erover geklaagd? beetje. De reisleider heeft hier een dag geïnformeerd. Zij heeft ik ze zeker ergens anders op opgeborgen. En mijn aansteker kwam weer terug ook. Even geheimzinnig als hij was verdwenen. En ja, welke reisleider eigenlijk? Er is er toch geen. Nee, hij moest in Milaan plotseling met een andere groep oh. De chauffeur neemt het niet waar. Nou oh. oh ja, alles is van tevoren gerust. Nou, ja. heel erg bedankt voor de waarschuwing. Zijn er de mannen in de stad? Nee, dank je. Ik heb met de poer's afgesproken om naar Lausanne te varen. Oh, oh, oh. Heb ik weg gehad. Doe de vissen de groeten van me. Toen zal hebben ze het wel laten liggen. Hallo? Ja? We in een drankje, hè? Ja? Kom het allemaal halen? Oh, dank, Stilte. Ja, binnen. Hoi. Hey. Hoi. Hey. Dus terug. Ben jij, in Gin en Tonic? Ik dacht eigenlijk dat u me nooit zou vragen. <laughs> Je zegt trouwens dat ik dol ben op gin, Tonic. Een vogeltje tilkt het in mijn oren. Wil je die transistor niet verkopen? Oh, zit hem daar de kneep. In drie dagen tijd heeft hij nog geen tien woorden tegen me gezegd. En net als ik denk dat het ijs begint te breken... wil je mijn transistor hebben. Om hem kapot te slaan, zeker. In, in, in honderd stukken. Proost. Ah. Waarom ben je eigenlijk onze oude galante kolonel niet aan het bezighouden? Oud, ja. Zeg dat wel. Men hm. mens hem een hm. toe. Ik probeer hem nou al veertien dagen lang bij me af te schudden. Hm. Hij schijnt te denken dat hij onweerstaanbaar is. Ja, waarom, waarom moedig je hem daarna? aan? Dat was Eggy's idee. Oh, en wie uh, is Eggy. Miss Temple. Oh. Die zei dat ik het doen moest. Dat was een goede daad. Mm -hmm. Hij was zo eenzaam, Dus vergeer ik nou als troost voor het soldaten. <laughs> accepteer je dit soort orders van Miss Sample? Je betaalt goed. Oh. Mm. Prima, Ginwits. Mm -hmm. Denk begrepen. <laughs> zo. Ik steek eens even een sigaret voor me aan, wil je? Ik hm? kan de mijne niet oh. vinden. Nee, dat is vreemd. Uh, ik nou niet zo rot. <laughs> Is het is geen raar soort baantje. Ik, ik bedoel, waar heeft zo'n eigenlijk een secretaresse voor nodig? Hm, al die stomme presentjes en brieven voor de meneer op de post te doen. Ah. En non-kolonel Davenport in een goed humeur te houden. Nee, maak jij over mij maar geen zorgen. Ik breng mijn geld heus wel op. Oh, wat een robbaan. Oh, Ik weet het niet. Ik kan goed met Eddie opschieten. En bovendien had ik zo aan de grond dat ik blij was met welk baantje dan ook. Trouwens. Nou, als jou naast de kolonel op mijn meis van eenzame harten heeft gezet, ga ik er misschien nog wel plezier in krijgen. Oh, mij? Nee. <laughs> Eddie vindt jou een beetje moeilijk te plaatsen. Ja. Waarschijnlijk heb je moeilijkheden met je vrouw, zegt ze, hang je nou chagrijnig in Europa rond. <laughs> en mijn hart toe aan een opkikkertje, zeker. Ja? <laughs> nou, het spijt, ik ben hier het Fantastisch. Wist jij dat dan niet? Ik? Hoe zou ik dat moeten weten? Nou, ja, iemand weet het in elk geval. Ze hebben mijn koffer doorzocht. Dan hoef je mij niet zo aan te kijken. Ik heb een hoop slechte gewoontes, maar in een ander man spullenneuzen hoort er niet bij. Ze vindt je niet, toch? alsjeblieft hoor. Ik bedoel het niet persoonlijk. Well, Elizabeth is er Downing waarschuwd hem al. Is zij dan iets kwijt? Eh? Nee, nu niet, maar het is wel herhaaldelijk gebeurd, zegt hij. Ja. Ik herinner me dat de reisleider daarna vroeg. Ach, zoiets kun je op dit soort vakanties verwachten altijd weer in andere hotels. Iedereen raakt wel eens wat kwijt. Zelfs Elizabeth Downing. Jij mag maar... het niet, hè? Het is te goed om echt te zijn. Allemaal <laughs> zien, natuurlijk. Zij heeft ongeveer alles wat ik niet ben: koel, charmant, vriendelijk, netjes. Bij haar vergeleken degradeer ik tot een suffe sloddersvat. <laughs> dat is <ik> ook Ben. <laughs> oh ja, we kunnen niet allemaal volmaakt zijn. Zeg, gelooft dat ze wordt begluurd. Waarom, nou, in hemelsnaam? Geen idee. Ja, is zoiets mogelijk? moeilijk te zeggen. Ja, zou het waar kunnen zijn. Ja. Oh, het is een heerlijke vakantie geweest, maar ik krijg er wel de nood van. Ik komt dan met het hele stel op een kluitje bij elkaar. Zo'n kunstreis naar Italië is erg duur en heel select. Chique hotels, de beste plaats in de opera en al die geentjes. Maar de drie weken is mij net een beetje te lang. Wie is die stuffelaar? Ergie is wel een slim verzamelaar van mensen. Ik bedoel, ze laat mij alsmaar aanbieden om een brief op de post te doen... Mm. ...zodat ze een -optie van verwerpen op hun zijn. Oh, wat een bemoeizuchtig rouwe taart. <laughs> dat is het. Maar onschuldig, dat weet ik zeker. En ze zegt dat ze het leuk vindt om iedereen naar de presentje te sturen. Oh. Dus moet zijn adressen te weten zien te komen. Het jouwe ah. is nummer 14, Kelsey News of the Night's Bridge. Verdomme zeg. <laughs> en sluit ze ook in onze kamers rond? Oh nee, dat geloof ik niet. Ja, wie doet het dan wel? Goeie, mama. Heb jij soms niemand in mijn kamer gehoord? <laughs> Terwijl een dapper Japanse kabouter en haar te aan het jubelen was, denk ik. <laughs> oh, ja, dat was ik vergeten. Ik zal een oogje in zeil houden als je wilt. Graag. Waar gaan we van hieruit naartoe? We gaan vertrekken nou, morgen. Mm -hmm. Eerst maken we een tocht langs het meer via Lausanne in Montreux naar VV. Dan rijden we door de Bergenveil naar, naar Berne. Mm -hmm. Daar blijven we een nacht. Volgende nacht slaat we in Parijs en dan zijn we weer thuis. En waarschijnlijk zonder werk. Ah, ze vandaag de dag voor een secretaresse toch genoeg baantjes te kwijt. Oh, niet voor deze secretaresse. Ik typ als een machinegewicht, maar mijn geheugen is niks waard. Ik verlies altijd alles en elke keer als ik mijn hand uitsteek, slaat het noodlot. Oh, kijk eruit. Nou uit. Nou, oh, dat zei ik. ...weer een latertje. Niets aan te doen. Waar die eerder moeten vertrekken... ...in plaats van de hele middag bij dat rotkasteel rond te hangen. Het stond op programma, Mr. Breebuck? Ja. Net als een reisleider en een goede chauffeur. Deze vent weet niet eens wat hij doet. Hij is dezelfde chauffeur, heb Dit soort ik helemaal niet zo. Ik voel er anders niks voor om in een revijn terecht te komen... Ik weet dat het hier wel 1500 meter diep is. Oh, meneer oh. Volk, het is van niet zulke afschuwelijke dingen. Het is buiten zo en zo donker, dat, dat, dat ik er bang voor ben. Oh, we hebben het oh. de hele middag in het dal horen rommelen. En niemand heeft aanstalten gemaakt om te vertrekken. Kijk, Josie nou is, is helemaal over het duur. Wat denkt u ervan, meneer Volk? Ik weet niet het huis. is. Kijk, de regen spoelt de zijkanten van de weg af. De kent de weg hier niet altijd goed. Ik geloof dat we een verkeerde afslag hebben genomen bij waar We hadden bij moeten slaan, de hoofdweg op. Nou, dit is dus geen hoofdweg. Eh, kunnen we niet omkeren? Het ja, is nauwelijks meer dan een karretspoor. Wat nog bindend? Ja, de onprettige betekenis van het woord. Eerlijk gezegd, maak ik me ook ongerust. De motor maakt nog niet bepaald een uur gezond geluid. Wisten nog maar, maar precies wat vervaren. Ik weet niet of u er iets van hebt, maar daar beneden ligt een enorm groot meer. Aan de linkerkant, ik zag het toen het weer ligt. Oh ja. ja, daar hebben we zeker iets van. Dat betekent dat we op de berg weg naar die zitten. Dat denk ik tenminste. Ja, hoe ver is er dan nog? Nou, een uh, kilometer of dertig. Het schijnt van kans dat we halen, hoor, in deze toestand. Nou, dan kunnen we maar beter stoppen, voor dat ongelukken gebeurt. Dat is onmogelijk op deze weg. Er is nauwelijks plaats voor een ander om te passeren. Oh, nee, moet je... Zitje, zit kijk eens in mijn tas. Er zit een flesje in dat de ik altijd bij me heb. die voelde gevallen. teruggevallen. <laughs> ik zal bewaren als ik u wat met Het kan nog veel erger worden. Nee, dat is toch niet. Je weet hoe bang ik ben voor ons. Goedemorgen, oh, nee, dat. dat was dit, hè? We moeten eens doen, Voor. Ik al voor Renner is zo'n plint in deze mannenpoel. Misschien kunnen we ergens een onderdak vinden, een, een hotel of zo. halverwege aan een berg Kom oh nou, Kerel. Nee, het is gelijk, mee, broer. Ik heb deze weg meer al eens gelopen. Er is een hotel. Afgelegen, een beetje primitief, maar gezellig. We zijn een kilometer of 15 naar Brie rechtsaf. Denkt u dat te plaatsen? Nou, waarschijnlijk wel, In ieder geval zullen we een maaltijd en een warme kamer krijgen, totdat de storm voorbij is. <tankt> Oh, boy. Ik hoop dat je haar woorden namens ons hartelijk wilt bedanken. Ja, natuurlijk. Verdomd goed geregeld, allemaal. We komen hier af, als voor open een soepel katten. En binnen die uur hebben we allemaal een bed. En dan waren op. Hoi, oh, was blij dat hij ons kon helpen. Gelukkig heeft hij deze week maar twee andere gasten. Voelt u zich alweer wat beter, oh, ja. miss Jennings? Ach, oh, wat? Laat het toch, met Poel? Dat rare kind vond het leuk. <laughs> Ze heeft er gewoon wat van genoten. Oh, nee, beslist niet, hoor. Ik huh. was vreselijk bang toen hij weg begon aan te brokkelen. Heb je nog mijn sigaretten gezien? Daar heb je haar weer. Weet We nog nooit waar je je spullen laat. We kunnen niet allemaal zo naast zijn, Elisabeth. En meisjes doen nou, ze. Laat die sigaretten nou maar. Geef mij eerst eens een wol wallet met tas. Ik moet zo'n schaal af hebben voor we thuis zijn. Daar is het dan? Ja. Vertel me nou niet dat je die ook alweer kwijt bent. Oh, uh, op uw kamer denk ik. Ik ga wel even gaan. Oh, nee, laat maar. Ik ga toch over een paar minuten naar bed. Hoe is bed, Lydia, Mr. Poes? Oh, die voelt zich al veel beter. Ze was een, een beetje misselijk door die wilde gids. Ah, oh, zo'n aardig klein ding. Maar zo stil, hè? Ik heb er eigenlijk nauwelijks leren kennen. Ze is nou eenmaal verlegen. Een beetje Eh, uh, Maar ze is wel goed in haar talen, niet? Ik hoor haar tenminste vanmiddag een heel stukje wegbabbelen. Met de gids in het kasteel. U ontgaat ook niet veel, hè? Daar heb ik mijn ogen op voor gekregen. Om mee te kijken, Mr. Braybro. Nou, dat doet u dan ook grondig. Juist. Ja. Hoe zit het met de chauffeurpoel? Heeft hij de motor alweer op gang? Nee, nog niet. Dan moet hij toch maar eens een beetje voortmaken. Hij bent al redelijk, Braybroek. Die man heeft de hele dag achter het stuur gezeten. Hij heeft een hap eten en slaapt slaap harde nodig daarbij allemaal. Ja, hij kan slapen zoveel als hij wil. Als je zijn beurs hebt nagekeken. Ah. We hebben morgen een lange rit voor de boeg En dat betekent dat we vroeg moeten vertrekken. Ja. Waarom zegt u dat niet zelf, meneer Braybroek, als u zo ongeduldig bent? Ik zal nog wel even met hem praten. Maar ik denk niet dat hij ervoor morgen vroeg gaat zal beginnen. Ik zie dat we vreselijk veel geluk hebben gehad Dankzij Mr. Poel hebben we dit hotel gevonden. We hebben een geweldig maal binnen en allemaal een plek om ons moederhoofd aan het te leggen. Voor mij hoeft die chauffeur echt niet eerder te beginnen de morgen. Zo <lacht> nou, krijg ik dan nog van iemand een fietserwerk. Oh, Garber, hier alsjeblieft. Iemand zin in mijn kaartje te leggen? Nee, het is niet te laat. Nee, dankje. Nou, dan niet. Komt Josie, spelen we maar met z'n tweeën. Mm, Dat heeft Mr. Breybroek geen goed gedaan. We zijn allemaal moe. Hoog tijd om naar bed te gaan dan. Ik ga er maar vast van door voordat ik hier in mijn stoel in slaap val. Ja, goed idee. Ik hoop maar naar boven. Nou, welter een Doe je genade. Aai, wat doe jij hier? Ga weg, alsjeblieft. O, oh, ik denk er niet aan. Hoe ga je nou? Wat voel jij hier eigenlijk uit? Krijg er wel nauw, ik ben er zelf een dag te waarom? Omdat ik net uit het bad kom en drijf naar ben. In mijn kamer bedoel ik. Het is niet zo belachelijk, het is mijn kamer. Dit is mijn kamer. En jij ziet er belachelijk uit, dat je daar achter die handen probeert te verbergen. Dit is kamer 35, Mike. Ga weg, voordat er iemand komt. Dit is kamer 34, idioot. Oh, ik ben bang dat het al te laat is. Michael, hm. ik moet iets vreselijks vertellen. Oh. Uh, is er iets? Oh, helemaal niet, Tune. Nee. Ik dacht dat je het hoorde. Ah, ik zie het zo. Nee, dat zie je niet. Oh, god. Oh, het stinken we dat het stoort? Ik wist niet. Ja, je mag bak... het nooit. Ik kan even... alles uitleggen. Uh, niet nodig, helemaal niet nodig. Ik begrijp het zo, wel. Maar jullie hadden tenminste de deur, deur op slot. Dat valt niks te begrijpen. Hallo. Oh. Is er iets aan de hand, Tune? Nee. Oh, dacht nee. ik. Ik hoorde er nou bij. Ben ik ben ja, even Inderdaad, kolonel. Nou. Of je als een wist van de kant dat is een bijzonder kleine bach van de... Mogen we wel zeggen, ja. Ik sta werkelijk fantastisch taasd, Echt waar. Dit soort gedrag is tegenwoordig wel te gebruikelijk. Maar je hoeft het toch niet aan de grote klok te houden? Ik begrijp werkelijk niet wat je bedoelt. En nu gaan jullie allemaal mijn kamer uit voordat jullie het hele hotel wakker maken. Natgenoeg. Komen voelt u zich goed? Jawel. Een beste kind, je ziet eruit alsof je een spook hebt gezien. Ik voel me prima, prima. Oh jee, daar komen ze allemaal stuk voor stuk aan druppelen. om mij te bekijken. Ja, echt geschroold. Zwaal met badjas maar om die handen achter die deur. Ja. ja, dat is beter. Ik moet altijd even een keer op mij slaan. Maar zo dat het onweer een beetje de even moet kijken. hoe het er ja, is. je zit niet op de kamer. We bed nog om te slapen. Waar zou ze kunnen zitten? Nou, kan ze niet zijn. Nee, dat niet. Maar we moeten er toch maar gaan zoeken voor we naar bed gaan. Aan, Grace? Keen spoor. Hoe? Niets. Ik heb bij Bruno wakker gemaakt. We hebben overal gekeken. Ze is dus niet in het gebouw. Maar ze moet hier toch zijn? Elisabeth, ze is er niet. We hebben het hele gebouw binnen en buiten gekeerd. Wat is er dan, ze zou met dit weer nooit naar buiten gaan. Ja, we zullen toch moeten gaan kijken, Vef. Dat is onbegonnen werk. Die vinden we nooit, Grace. Het is een oude dame. We moeten het proberen. En dit hotel is half tegen een berg aangebouwd. Het is dus gevaarlijk om hier in het donker rond te schakelen. Dan moeten we opschieten. Vraag jij broeder om een paar zaklantaardels. Goed, kom mee daar, Vef. Mag ik ook mee? Nee, we gaan daar niet bepaalde picknick houden. Misschien kun jij met Elizabeth in de keuken wat warme drankjes klaarmaken. Die zullen we straks wel nodig hebben. Jij daar, Grace? Ja. Gevonden? Nee, we en ik hebben de hele voorkant afgedacht. Ze is nergens te zien. Ja, waar is Breedbroek nu? Ze is nog een zaklantijn halen. Hallo, oh, hallo, deze kant uit. Ja, niks meer. We komen aan de zo. Niks. Helemaal niks. Waar kan ze dan verdomme zijn? Waar is dat bloed aan wat je Nou, dat kan best. Ik ben in de geupel terechtgekomen. We moesten maar naar binnen gaan. Het is pure waanzin om met dit nood weer buiten te blijven. Ja, nog één keer rond Nee, Hij is gelijk, Rick. Er zijn hondmoog. Ja, goed. Goed, wacht hier even. Ik ga nog één keer de heuvel aan de achterkant oplaag. In vijf minuten ben ik terug. Voorzichtig, hè. Wat? Niet voorzichtig. Dit is een hele gevaarlijk. Ik hoop dat hem niks is overvallen. Dat zullen we gauw genoeg weten. Hallo! Hallo! Kreeg! Deze kant op! Kom eens hier! Hij heeft iets gevonden. Hij staat met zijn op te zwaaien. Kom mee dan. Deze kant op! Wat is er? Hier. Callum aan. Je zin om te vallen. Daar ligt hij. Daar. Onder een rots op die richel. Slot tien meter hier beneden. <tie> Dat zou je goed doen. Fijn, dank je. De hemel zij dank voor dit vuur, zeg. Ja. Is ze dood? Ik ben bang van wel. Haar nek gebroken, geloof ik. Herr Brunner heeft ons geholpen om haar in bed te leggen. Morgen kan ze wel naar een lijkenhuis worden overgebracht. Ja, we zullen de politie moeten waarschuwen, hè? Poel heeft al opgebeld. Geen schijn van kans dat er voor morgen vroeg iemand hier naartoe komt. Zeggen dat de weg zo wat is verdwenen. Overal omgevallen bomen en zo. Goed, te gedaan. We mogen Poel wel dankbaar zijn dat hij ons hierheen hier gebracht heeft. hè? Hm? Nou, allemaal, we kunnen voor ongelukken. Zeg dat wel, ja. Eén ongeluk is mij al meer dan genoeg. Ja, raad af. Nog een huh? Nee, nee, nee, dank je, dank je. Oh, ik wel. Wat gewoon jij de man dat dit heeft verdiend? Ooit is hemel zo ook. Ik heb klaargespeeld om met dit nood weer langs die rots naar beneden te komen en weer terug. Zal maar altijd een raadsel blijven. Ik dacht dat ze nog leefde. Uh, geef boven kijken hoe daar is. ...zeefje, dan leek me nogal overstuurd op het terugkwamen. Uh, uitstekend. En uh, uh, vergeet niet dat we over vijf minuten... ...allemaal beneden worden verwacht om de zaak uit te pluisen. Nee, dat is goed. Al ben ik niet bepaald in de stemming voor een onderzoek vannacht nog. Nee! Het is nee! Je krijgt het niet! Nee, het is een zonnetje van de stempel. Je hebt het is Het is een afgeroelijke boek. Het is een scherpje. Het niet! Nee, daar! Wat heb aan de, de, de, van van de hand? Nee! Wat heb dat gelden ik met dat er een dood op Ach! Nou, Stefan, wat is er aan de hand? Toen ik binnenkwam zag ik dat ze een boek wegpikt uit mijn stempel op Ze zeiden dat het verhaal was en ze wilden me niet eens laten zien. Nou, Elisabeth. Dat is er. Dat heeft niets mee te maken! Zij is er min! Ze probeerden het proberen te pakken, ze dat het een afschuwelijk boek was en ze gooiden het in de open haar. Waarom? In godsnaam, laten we me met rust! Dames en heren, alstublieft! De gelegenheid is zonder ruzie al erg genoeg. Hij zegt dan tegen Deverdi dat hij ze vertrouwen haast. Ik beslis zelf wat mijn gezin te doen in de laadhuis. Niet hij, weet je niet, man. We hebben afgesproken dat iedereen hier ja. zou komen. Ook de vrouw en de dochter. En Poolse vrouw, dan. Lydia heeft vreselijke migraine. Echt waar. Ja, Kunnen we niet zonder haar verder gaan? Dat valt de eigenlijk te bespreken. Nou ja, ik meen, uh, we zitten met alle spullen van mijn standpots. En haar neef, die moet ook op de hoogte gebracht worden. Dat uit. doet de politie wel. En ik neem aan dat we het reisbureau moeten laten weten dat we gestrand zijn. Waarom? Die hebben ons helemaal laten zitten. Roeder chauffeurs, gammele beurs, geen reisleider. Ja, en met de reisleider zou het nooit gebeurd zijn. Het is nog eenmaal gebeurd, mijn broek. En morgen komt de politie ons hier ondervraag. Juive routine, denk ik. Jennings, de zorg van dit tempel is tragisch en voor ons allemaal een schok. Maar onze terugkeer naar Engeland zullen waarschijnlijk niet langer dan een paar dagen door het vraag. Het was tenslotte een ongeluk. Maar waarom is ze midden in de nacht in die storm naar buiten gegaan? Ah, oh, wat doet dat er toe? Ze is naar buiten gegaan, punt uit. Het doet er wel toe. Ik heb haar dat ook niet afwaardig. Waarom is zij naar buiten gegaan? Om een rug in scheppen. wat maakt het hem uit? Kom dan toch in een winkel zou ze een uur wachten tot de regen opgehouden was. Die soort detectives werd weer. Ja, misschien is iemand anders met haar naar buiten gegaan. Of heeft buiten met haar afgesproken. Waarom? Dat weet ik niet. Je bent de secretaresse. Had ze soms nog speciale vrienden hier. Ja, die oude tang verdompt. Voor de god, ze was helemaal geen Ik ook taan... goed, Vit. Ik... ik weet wel dat ze zich overal mee bemoeide. Dat ze soms zelf dingen wegnam. Maar ze was lief en vriendelijk. En mij gaf ze een baan toen ik van wanhopig was. Jullie kunnen zeggen wat je wilt, maar ik mocht er graag. Goed, goed, goed, goed. goed. Jij hebt er beter gekend dan wij. Wie heeft haar mee naar buiten genomen? Ik niet. Ik ook niet. Uh, uh, je weet dat ik zei, je zit de kaarten, hè? Nee. Ik ook niet. Elisabeth? Natuurlijk niet. En de andere? Mevrouw en Josie zijn ze bij mij. En jouw vrouw, Poel? Lydia kende Temple nauwelijks. De hele reis hebben ze misschien twee keer met elkaar gesproken... en vanavond heeft Lydia vooruit al de hele tijd op bed gelegen. Dus een oude dame zegt dat ze naar bed gaat... en zonder aanwijsbare reden wandelt ze als een of andere jonge baaghoos... in die storm naar buiten... Ja, dat is wel We weten toch dat het echt een drink was? Stel het eens op? Ja. Uh, Fit, wat voor dingen dan, Miss Sempel eigenlijk? Kleine dingetjes. Wat voor dingetjes, Miss Jennings? U moet het ons vertellen. Wat er voor de hand lag. Het was een onschuldig soort kleptomane. Ik ben heel erg van mijn tijd verder bezig geweest... om de dingen terug te brengen die ze had in de ziekte. gewoon, die vreugde. Hebben jullie gezegd? Heeft ze ook spullen van ons weggenomen? Mist u we dan wel eens wat? Ja. We misten allemaal wel eens iets. Dat weet je best. Vondraait, oh, dat klopt. De eerste avond mist ik al een paar manchatknopen. Ik zal de verzorger die ze terugkrijgt, Colonel Baventon. En uh, hoe zat het met de informatie die ze verhouden? Ik geloof niet dat het veel meer om het lijf had... en dat ze dan nieuwsgierigheid wilden bevredigen. Kwaadwaardig? Ach, niet bepaald. Ik wilde graag dingen over de mensen weten. Ja, vertelde ze jou wat ze ontdekt had. Soms. Nou... Vertel het ons dan maar. Ach, nee, zeg. Vivian, dit is een ernstige zaak. Een verdomd ernstige zaak zelfs. Ze is dood en wij willen weten waarom. Ik is zo trouweloos om op die manier over het te praten. Maar ze dood is. Kom, Vivian. Goedemorgen mee. Nou. Van jou wisten ze bijvoorbeeld dat jij niet toevallig met deze bus bent meingeringen. Interessant. Ze zei jij... dat je naar nou iemand op zoek was in deze bus. Ga verder. En wat toch meer... Nou ja. Kolonel Beventry. Nee, dat is de goedheid. Op een middag in Genève heeft ze het paspoort gegrapt. Ah, dat is toch gek, zeg? Voordat het teruglegt, ik zal het maar zien. En? Hij is helemaal geen kolonel. Is dat waar? Je... Ja, het heeft geen zin om te liegen. In werkelijkheid ben ik eigenaar van een zeer zaak. Ja, ik bedoel, niks kwaads meer. Uh, het maakt een beetje indruk op de meisjes. Vooral. Oh, niks aan het handje. Niks aan het handje? Je zit maar geregeld te bekijken of ik niet zo Dan ben. <laughs> Laten we dan niet persoonlijk worden. Hè? Dat is zachte dus te ernstig voor je. Uh, ja, ja, ja, ja. Maar ook wat. Hoe ernstig? Ik Dit zou reden kunnen zijn waarom je niet iemand wilde ontmoeten. Chantage bedoel je. Maar dat is wel lachelijk, Mike. Oh ja? Wat mezelf betreft had ze in elk geval gelijk. Ik zoek iemand, een geregelde deelnemer... aan dit soort chique vakantiereizen... die zich gespecialiseerd heeft... in een beetje afpersing tussen de museumbezoeken doorheen. Miss Semple? Mogelijk. Vorig jaar is mijn zuster op precies dezelfde toer... een paar compromitterende brieven geraakt. Nadat ze thuis was gekomen, begon de chantage. Het geld raakte op en ze probeerde zich ervan kant te maken. Oh, Mike. Ja, ik besloot toen om het nuttige met het aangename te verenigen. Een van de employés de reis van het reisbureau had een paar oude passagiersresten van hem opgevist... om ze te vergelijken met die van dit jaar. En stond de Sempel daar ook bij? Daarom ben ik met jullie meegewijst. Nou heb ik het door. Al die stomme kaarten, net een neef. Die kon ondertussen heel ons verleden napluizen. Ja, of in onze huizen rondsnuffelen snuffelen terwijl we weg zijn. Gelijk, weet je? Dat is bloedige ernst. Die verdomde oude ex. Zet er verdienen al. Jullie hebben het recht niet om erover te praten. Ze zijn allemaal nog mondstellingen. Dat nu doet toe nog wel, ja. Hoe zit het met het boek dat jij hebt gevonden in de zo. Hoezo? Je gooit je toch liever in het vuur dan het aan Vivien te laten zien, hè? Waarom eigenlijk? Het was mijn boek. Jij zei dat het een afschuwelijk boek was. Wat stond er dan in? Miss Samples' aantekeningen? Nee. U zult dit moeten uitleggen. Wat niet aan ons is, dan toch wel aan de politie. Het zal een vreemde indruk maken. U hebt bewijsmateriaal vernietigd in Miss Samples' kamer nadat ze overleden was. Nou, voor de dag Kijk niet zo'n stom mens. Mij best. Als jullie het per se willen weten, het boek was van haar. En het was mogelijk. De meeste van ons kwamen er niet voor. tot op het bad, Mr. Brebroek. Geen plekje wie onderdekt. De frietesmokkel, onwettige kinderen, vriendinnetjes in het buitenland. Alles. Ik heb het verbrand. Omdat het het enige is wat je met vuiligheid kunt doen. Verbranden. Verbranden. Ja. U weet het. Ik kan het niet geloven. Ik kan het echt niet geloven. Daardoor koninkt, zou ik zeggen. Dat we niet te voorbergs zijn met onze conclusies. Misschien heeft Miss Samples zich schuldig gemaakt... aan bepaalde kwalijke handelingen... maar verder berust alles zuiver op speculatie. In elk geval bestaat de mogelijkheid... dat ze in een reentje naar buiten is gegaan... in de bus bijvoorbeeld en verdwaald is. Ja, dat is heel goed mogelijk. We ja. zijn zelf ook met pijpje halen in de bus. Nou, het was pikkenokker en en drijft dat naar buiten. Dat kan je wel vertellen. dan zou ze mij gestuurd hebben. Dat deed ze altijd. Het heeft geen zin om onze oren te sluiten voor de waarheid, Bo. Geen normaal mens gelooft dat ze in haar eentje naar buiten is gegaan. En dat betekent dat één van ons hierbij betrokken is. Of Miss Downing. Of Elisabeth, natuurlijk. In elk geval, Miss Temple heeft een ongeluk gehad. Dat voorkomen had kunnen worden. Ja, mensen, hier schieten we niets meer op. Ik stel voor dat we er een nachtje over slapen. Misschien kijken we er morgenochtend wat fris voor tegenaan. Hm, goed idee. Ik vind ook weinig zin hebben om elkaar hier de hele nacht te zitten beschuldigen. Ga je mee, fit? Ja. Ik ben benieuwd hoe het met Elizabeth zit. Het is niet in de kamer. Denk je het? Weer in die vermissample? Laat maar weer eens gaan kijken. Hoe voel jij dat je tevreden uit het, het al spullen? Ik ben het zoeken. Dat zie ik. Ik moet de rest hebben. Ik zou zeggen dat je daar al in geslaagd bent. Wat is dat allemaal? Zo vernietigd. Dat is ook inderdaad net een extra. Het zijn de restanten nog maar. Ik heb het zoveel mogelijk teruggelegd. Hm. Het potlood had ik niet eens gemist. Maar dit zoek je toch niet, Elisabeth? Nog meer bewijs wat we aanzeker hè? Kijk eens goed rond, Five. Jij zou toch alle geheime bergplaatsen voor Miss Semple moeten kennen? Ik zal me doen. Nou, Elizabeth. Wat is er allemaal aan de hand? Alles wat het valse oude mens te weten is gekomen moet vernietigd worden. Waarom? Omdat de politie hier morgen niets meer mag vinden. Niets wat ons bij de zaak kan betrekken. Is dat zo belangrijk? Realiseer je dan niet wat ze anders zullen denken. Wat dan wel? Dat een van onze van de rots heeft afgeduwd. Hm. <laughs> Lissabes, toch? Je bent een stommeling, Michael. Oh Ja. Iets gevonden, hè? Nog niet. Er had ieder van een proefje met een Ja, maar daar ligt ze nu op. Ja, maar dat is het zo moeilijk. Maar ik denk wel dat het lukt. Put. Elisabeth, wat weet jij nou eigenlijk? Niet meer dan de anderen. Dat is niet waar, Mike. Weet je nog hoe ze kwamen binnenstormen toen ik in jouw kamer stond? Nee. Hoe dat mij meid toch, er is iets vreselijks gebeurd niet? zoiets. Ik moet je iets vreselijks vertellen, om precies te zijn. Niet waren ze best. Het moet wel iets heel erg zijn geweest. Dat je de kamer van de doden vooroverhoop haalt. Nou, goed dan. Ik hoorde Miss Temple met anderen praten. Ze bedreigden hem. Ja, verder. wel. waren dat. Ik kon ze ja. niet zien in het donker. Ze stonden in de buurt van de receptie. In een heel eind weg. Maar hun stemmen kon je wel horen. Ja. Ze staken af om elkaar te ontmoeten in het tuinhuisje achter het hotel. En wie waren het? Weet ik niet. Ik veronderstel dat je het wel weet, maar... Elisabeth. Maak. Hmm? Kijk eens hier. Wat is dat? Een groot envelop. Popvol. Maar we zullen eens kijken. Uh, maar dat is het. Mijn oh God, dat is het. Brieven, foto's, de hele bubbs. Deze zijn van Anne. Is dat het? Ja, Hier een kant ik net zo. Welke kant is dat? The Times. Oh het is de Times. Mijn God. is zijn een kruiswoordpuzzel de bezig geweest. Hmm. Kijk eens aan de andere kant. Niks. Oh, kijk eens. Hm? Een foto van Mr. Poel. Verdomme. Elisabeth is weg. Waarom doet ze dat nou? Het is niet Mr. Poel. Ik bedoel, hij is het wel, maar dat staat onder. Sir Thomas Rose en zijn vrouw op een receptie. En zijn vrouw is niet lilly. Kijk maar. Zij heeft de deur op slot gedaan. Waarom? Om hem te waarschuwen. Denk jij dat Mr. Poel degene is die werd gechanteerd? Ja, wie anders? Dat daar is een ontvangst op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Wanneer dit uitlekt, is een hele carrière aan de maand. Wat doen we nou? Huh? Wachten tot ze de deur weer openmaakt, denk ik. En dit? Laten we die papieren verdwijnen? Um, nee. Nee, nee, daar hebben we het recht niet toe. Zelfs de brieven van je zuster niet? Nee. Maar denk eraan, niemand mag dit weten. Alleen de politie. Huh. Ziet er nog een beroerd uit, hè? Ja. Poel, dat wil zeggen Sir Thomas Rose, heeft ons naar dit hotel gebracht. Hij kent het. Dus weet hij waarschijnlijk ook dat er aan de achterkant van het hotel helemaal geen tuinhuisje staat, Maar alleen een verdomd groot rotsblok waar een oude dame vanaf kan vallen. Zou hij er vermoord hebben? Daar lijkt het al op. Of schoon ik betwijfel dat we dat ooit kunnen bewijzen. Wat is dat? Iemand is de bus aan het starten. Ze gaan er vandoor. Ja, toch niet in het wrakker geval. Dat, dat ligt helemaal uit elkaar. Hij is weer een De chauffeur. heeft er even bougies in gezet dat poel om gevraagd. Zo niet, zo stom! De weg is helemaal verzacht. Dan komen jullie thuis. Nee, we Nou, dan nemen we maar afscheid, hè Michael. Ja, alleen vijf dagen later dan ik had zo wacht. We mogen blij zijn dat er maar vijf waren. De politie is ontzettend behulpzaam geweest. Ja, het is niet te geloven wat er allemaal gebeurd is. Nee, het lijkt een afschuwelijke nachtmerrie. Het, uh, het spijt me dat ik me zo heb laten gaan. Nou, geeft niks. Kan er best voor komen. Ik was zo vreselijk in de war. Ik wilde ze alleen maar helpen en ik heb ze de dood gejaagd. Nee, je hebt jezelf niets te verwijten. Ze hebben de beslissing genomen om te vluchten. Ze hebben zichzelf de dood tegen jaar. De Zwitsers hebben zich voor domsympathie gedragen... door het voor te stellen alsof het een gewoon auto-ongeluk betrof. Vooral omdat ze uiteindelijk al die smerige brieven en foto's als bewijsmateriaal hadden. Oh? Uh, ik dacht dat je die misschien wel had laten verdwijnen. Oh, nee, nee, nee. Nee, nee, zo ben ik niet, hoor. Ik ben veel te bang om de wet te overtreden. Nou ja, ik denk dat ze we wel niet meer achter Sir Thomas aan zullen zitten nu die dood is. Ik hoop van niet... Ik geloof dat je taxichauffeur ongeduldig wordt. Uh, ja, ik ga maar eens. Uh, tot ziens, Michael. Tot ziens, Elisabeth. Ik bel je nog wel. Uh, ja, dat zou ik leuk vinden. Dag. Succes met de wiskunde. Ja. Um, uit de buurt. Goed, ja, geef mij die koffer maar. Ja, voorzichtig, het handstand is niet uit de stof. Ik zal een nieuwe koffer voor je kopen. Hij staat hem niet zo te giegelen. Kom maar, help nou zijn handje. Al oh, die spullen liggen op straat. Jawel, meneer. Ach, sorry, heb dat glas is geperst, Dat ik glas. Van dit fotolijstje. Geef me. Dat is een leuk meisje. Van jou, hè? Ja. Debbie. De Fee, ja, het is een schatje. De vader is verongelukt een maand voordat we zouden trouwen. Doet het er iets toe? Ach nee, nee, natuurlijk niet. Zo, die is dicht. Miss vond het in ieder geval niet erg. Ze gaf me zelfs vijftig pond om kleren te kopen, voor reiskosten. ik kon zo lang met mijn zuster terwijl we in Italië zaten. Kijk, Mike, daarom kon ik ook al die nare dingen niet geloven die ze over vertelde? vertelden. Ja, dat begrijp ik niet. Nee, dat doe je niet. Waarom luister je dan? rustig nog maar. Een goede secretaresse mag Abbas niet tyranniseren. Ha, wat? Ha, baas. Weet je, tussen die buslading vol bedriegers ...ben ik tenminste een eerlijke jongen. Ik ben architect. Ik was in Italië gebouwen en het fotograferen van mijn boek. En we hebben echt een secretaresse nodig. 24 pond per week, exclusief maaltijden... ...en alle reiskosten boven de pond. Nou, lijkt je dat dan? Oh, ik geloof het Tom... Ja, Mike, ja. Goed, <gut>, dat is uit de taxi. Kom mee. Waar gaan we naartoe? Nou, mijn <gut> Ik hoop niet dat je me onheerbaar een gaat doen omdat je mijn baan hebt aangeboden. Nee, voor mij. Toen zijn eigen gemaakt aardbeien jam in het drankje is. Kijk, <gut>, dat is bij mij zo'n gezond, hè. Ik inviteer altijd mensen bij zijn me op de tegel. Zit er nu een kwaad? Krijg je dat? Oh, ja, jij kunt vanavond bij mijn zus logeren En morgen gaan we je dochtertje ophalen. Afgesproken? Ja, Mike. Het is geweldig. Nou, stap dan in. Hè. Het is de hoogste tijd om naar huis te gaan. Ik dacht dat jij mijn geld geld op de Alleen als aanvoerster dat ook die alles zou Zat Ze had geen gevoel meer, hoor. Ik heb er nooit genoegen. En waarom niet? Zij was de enige die beweerde dat die arme Eggy niet deugde. En Eggy kon zich niet meer verdedigen. Een liefdomme hoortje. Eggy spookte erom dat Elizabeth Lisbeth zijn haat heeft gegooid. Zij gooide het in de haard voordat een van ons erin kon kijken. En vergeet niet dat ze eerst zei dat het haatboek was. Dat zou wel eens echt van haar ja. geweest kunnen zijn. Dat is toch onzin? Al die brieven hebben toch in, in Miss Semple's kamer gevonden? Jawel, maar er was Elizabeth aan het zoeken voordat wij binnenkwamen. Denk nou hm. eens aan Eckley's kleine zwakheid. Zij kon ze wel eens uit Elizabeth's kamer weggepikt hebben. Jij bedoelt dat Elizabeth zo daarom zo fanatiek aan het zoeken was? Precies. Dus heeft Elizabeth Miss Semple van de rots geduwd? Nee, dat denk ik niet. Die vriendelijke Mr. Poole en zijn vriendinnetjes zullen dat wel gedaan hebben. Hm. Daarom probeerden ze ook weg te komen met een bus. Huh. Stom, natuurlijk. De politie had ze zeker de pakken gekregen. Ja, en dan nog iets, Mike. Ja? Waarom hebben ze het allemaal zo geheim gehouden? Ja. Een onderzoek is er geweest en in de kranten stond ook praktisch niks. Alleen een klein berichtje over een fataal autoongeluk dat Mr. en Mrs. Poel het leven heeft gekost. Ik bedoel, de politie wist toen toch al wie die in werkelijkheid was? Tja. Ja, ik, ik, ik houd erop dat Sir Thomas Rose nogal een hoge Piet was op het ministerie. Die op een compromitterende manier dood was aangetroffen onder een andere naam. Ook al omdat Lilia geen Britse was. Mm -hmm. <laughs> ik weet dat die jongens van de Contraspionage nu overuren zitten te maken om uit de pluizen wie ze was. Denk je dat ze een spion was? Nou, dat zou best kunnen. Dan nou zo'n groep schrijven uit voor een liefdesaffaire. En zelf schokken is vaak de veiligste plaats. Tenminste, tenminste, zolang er geen afpersen zijn. Die arme Sir Thomas, zo'n aardige man. Oh, Mike. jammer dat we dat aan niemand mogen vertellen. Ik heb zo'n hekel aan geheimen. <laughs> en dit is staatsgeheim. Oh, Dat hebben ze ons duidelijk gemaakt. Hè? Goed, goed, goed, ik zal er aan denken. Alleen jij, ik en de politie. Precies, en niemand anders. Alhoewel. Elizabeth zei net bij het afscheid. Ze zullen nu toch wel niet meer achter Sir Thomas aanzitten nu hij dood is. En ze renden die verdomde hotelkamer uit een paar seconden voordat jij die foto van Roos en zijn vrouw ontdekte. Dan wist zij dus al eerder dat Poole in werkelijkheid Sir Thomas was. En dat betekent dat jij het bij het rechte eind hebt. Elizabeth was de afperser. Miss Sample moeten papieren hebben gestolen en werd uit de weg geruimd... ...omdat ze zo dom was Elizabeth te vertellen dat zij ze had gelezen. Arme ekkers. Wanneer jij daar op die die, die enveloppe vond, hè? raakte hm. Elizabeth in paniek. Ze was bang dat de politie aan moord zou denken. Dus maakte zij de poel zo bang dat ze er vandoor gingen. En daardoor leek het alsof zij de schuldige waren. Het sluit allemaal als een bus. We kunnen niets bewijzen. Waarom niet? Geen keiharde papijzen. Ja. Alleen die, die, die kleine verspreking wat Sir Thomas van naam betreft. En, nou ja, dat, dat, dat, dat zal te blijven ontkennen tot zijn ons wechten. En de vingerafdrukken dan? Rustig aan. Rustig aan, Charles Holmes. <laughs> Welke vingerafdrukken? Elizabeth zegt natuurlijk dat ze de enveloppe of wat er dan ook in zit. Mm -hmm. Nooit heeft gezien. Maar hebben dat de vingerafdrukken erop zitten? Je hebt gelijk. En ik loof plechtig dat ik nooit meer domme tekeningen zal zeggen. Ik neem aan dat je nou niet direct smacht naar aardbeien, Jim. Ik kan me nog net inhouden. Uitstekend. Dan denk ik dat we maar langs een omweg naar huis gaan via Scotland Yard. Vakantiereis door Ivor Wilson. Totaling... Dank